Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden treinreizigers hebben vanochtend vastgezeten... in een gestrande Eurostar bij Rotterdam... Die supersnelle internationale trein kon niet verder rijden nadat er een geknapte bovenleiding opviel. De 260 reizigers die worden er op dit moment, as we speak, door een evacuatietrein uitgehaald. Dat betekent dus dat er een trein naast de gestrande trein komt te staan. En dan met loopplanken kunnen de mensen de andere trein in. De Eurostar die was onderweg naar Rotterdam. En daar worden alle gestrande reizigers ook naartoe gebracht. Daar houdt het de reis voor de meeste wel op. Want het treinverkeer bij Rotterdam ligt bijna helemaal plat. Alleen van en naar. Naar Utrecht kan er worden gereden. Het is niet duidelijk wanneer de boel weer helemaal kan worden opgestart. In Dagestan zijn volgens een Russisch persbureau minstens 60 mensen opgepakt... die Israëliërs belaagden op het vliegveld daar... Honderden mensen stormden door de gates en door hekken en omsingelden met geweld vliegtuigen. Eén daarvan kwam net uit Tel Aviv. De passagiers moesten urenlang blijven zitten. Dagestan hoort bij Rusland, maar heeft een eigen regering. Er wonen veel conservatieve islamitische mensen, maar er is ook een Joodse gemeenschap. Door de oorlog is er nu veel onrust. En op het strand van Kokseide in België, dat is vlakbij de grens met Frankrijk... wordt vandaag een begin gemaakt met het weghalen van een orka die daar gisteren aanspoelde. Het dier leefde toen nog, maar overleed uiteindelijk alsnog. Onderzoekers hopen erachter te komen waarom het mannetje zo dicht bij de Belgische kust zwom. En een hoop gegriezel en gegil dit weekend. Halloween is natuurlijk morgen pas, maar op veel plekken is het al gevierd. Met veel feesten, maar er zijn ook andere dingen te doen. In Emmeloord, Flevoland, kon je met de auto door de Horrorwasstraat. En in het Noord-Hollandse Monnikendam schrokken honderden bezoekers zich kapot toen ze door het dorp liepen. Ja! Ja, supereng. Ik uh, yeah. ja. ja, maar toen gooide ik mijn spin op hem en toen ging hij weg. ik hoorde heel veel gillende meisjes, <lacht> Ja. Ja, wij, wij Zeker gild. Zeker, zeker. Ja, ja. Heel erg ja. zelfs. Ja. En het weer nog veel wolken, maar ook opklaringen met zon. Vanuit het zuidwesten trekken er wel buien over. Het wordt 14 of 15 graden. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Shine. My heart's working overtime 'cause you're with me. With everything you do. I Sean.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 voor die twee boeken, over die twee weken kun je boeken lenen ja, van natuurlijk tevoren. Meer, uh, en die meer... twee weken die tellen dan niet voor, voor je uitleenperiode. Oh, dat is allemaal dus je allemaal kan mooi ze dan natuurlijk. wel voor die twee weken gewoon thuis houden. Ja, dus ik ja, zou ja, gewoon even ja, een flink ja. stapeltje lenen voordat ja, het ja, dicht ja, ja, En dan ja. kan je even de winter. Ja, en dan gaan natuurlijk ook boeken uit de collectie, hè? Neem, neem ik aan. Ja, want, uh, klopt. Ja, ja, ja, dat is inderdaad ook zo. Dus en dus er de, komen nieuwe boeken bij, natuurlijk ook weer natuurlijk. Ja, uiteraard ook ja, inderdaad. Kun je nog meer dingen vertellen, wat er op de agenda staat?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 Of niet eens per se. Nee. Uh, het is eigenlijk gewoon een groep die samenkomt en die bespreken dan elke keer een ander onderwerp. Uh -huh. uh, dus dat kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief van school zijn, oudergesprekken, uh, thuis voorlezen voor kinderen, oh, ja, ja. uh, thema-weken die in de klas plaatsvinden. Uh -huh. Dus het gaat meer echt om nou ja, bijvoorbeeld ouders van kinderen die zoiets hebben van ik wil de taal gewoon echt beter spreken. Uh -huh. Is dat veel belangstelling voor? Absoluut. Ja, het zit al vol zelfs. Oh, het zit er helemaal vol. Ja, de de uh, aankomende, die is op de 30 oktober. Nou, het is natuurlijk ook over twee dagen. Ja, ja, maar die zit ja, inmiddels ja, ja. vol. Uh, maar dat is in principe een doorloop Een iets, hè? Dus, uh, dus dat komt uh, steeds terug ook, zeg maar. Ja, dus als je de, de website van de BIEP in, uh, in de gaten houdt, dan uh, zal er vanzelf weer een nieuwe zoals ja. verschijnen. Ik vind het wel interessant hoe uh, de bibliotheek zich uh, zeg maar transformeert tot een ja, sociale instelling eigenlijk. Hè? Lijkt het erop. Ja, ja Dat ja, is gewoon ja, de, de, de, de bedoeling eigenlijk ook van de uh, bibliotheek.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 Uh, niet alle ouders zullen even thuis zijn op social media als. Nee, dat is waar. Ja, dat denk uh, ik dus ook. Hoe hou je daar zicht op ook natuurlijk? Niet iedereen ik niet op. zit op TikTok. Zit je op TikTok? Ik, ik absoluut. <laughs> ja, ja, ja, zeker. Ja, dat moet hardst wel om het in de gaten te houden. Natuurlijk. Ja, precies. Ja, ik heb een dochter van 17 die zit ook wel helemaal op TikTok. Daar word je helemaal niet goed van. Ja. Nee, ja, precies. Nou ja, maar je wil er toch graag, uh, neem ik aan, iets van zicht op hebben van hem. Ja, wel. Nee, dus ik precies. zie af en toe wel wat langskomen natuurlijk. En, ja. Uh, maar ja. Uh,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 Nou, Bram, ik weet niet wel wat had. Je nog iets willen vertellen over. Uh, zijn nee, we nog wat? Mij, uh, hebben we alles wel? Ja, volgens mij. Gehad. Ja, okay, dus als, ja. Uh, uh, mochten mensen uh, dit horen en denken: hé, hey, het lijkt me leuk om iets ja. te organiseren bij de bibliotheek. Misschien heb je wel een maatschappelijk of ja. creatief uh -huh. idee. Uh, schroom dan niet dus om, uh, om, om ons een mailtje te sturen: activiteiten.bibliotheekzuidkennemerland.nl Oh, dat is Vol, Ja, maar uh, <laughs> goed, hij is wel logisch. Ja. Um,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 Opvangen. Dus, dus er zitten ook wel een aantal beleidsvragen mm -hmm, in. Maar op zich vind ik het niet uh, erg. Ik vind het prima. En het zet mij ook uh, als wethouder financiën ook op, weer op scherp. Week, ja. Van ja, goh, ja, ik ja. moet uh, misschien sommige ja, dingen misschien nog wat duidelijker uitleggen. Ja. Ja. Maar oké. Okay, uh. ik. Okay, ik heb het uh, interview met jou gelezen van Jelme Koper in de Zonverse Krant. Uh, goed interview. En daar kwam eigenlijk naar, naar, naar voren, dat was de rode lijn. Dat de uh, nationale overheid uh, steeds meer taken bij de gemeentelijke.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 echt wel de goede kant op. Ja, denk je? Ja. Ja, maar Hij is okay, een beetje onzichtbaar lijkt het. Ja. Nee, nee, hij stond laatst heel een stuk in de krant. en Ik heb hem op één gezien. Ik uh -huh. vond hem wel pittig goed acteren. Ja. Maar CDA kan het niet alleen. Ik, nee, denk, ik denk dat er niet, wel nee. uh, nou, nieuwe geluiden zijn in de politieken. Uh, ik zie het midden toch weer versterken met de BBB. Met het CDA. Uh -huh. en, en, en met de Partij van omzicht. Dus uh, wie weet kan daar iets heel moois ja. uit bloemen. Nee, dat, dat zou zo kunnen. En, en, en, en dat, dat links en rechts misschien door het midden worden ingehaald door het, ja. al deze partijen. Ja. Maar dat ja. zou mooi zijn. Zeker, zeker. Dus het CDA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 Er komt ernaast weer een bijeenkomst over de currydeks. Dat gaan we ook in 2025 opstarten. Het duurt ietsje langer. Maar daar willen we ook drie miljoen. Ik zag alweer dat er een woonprogramma tot 2030 komt. Daar gaat het waarschijnlijk allemaal heen. Maar als je het in het algemeen hoort... vindt iedereen toch dat het lang duurt. En dat ja, vind, lang, dat ben, vind je zelf ook waarschijnlijk. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook lang duurt. Maar ik, ik ben blij dat we de, bijvoorbeeld bij het AWCT-terrein die woningen hebben gerealiseerd ja, en opgeknipt. Ja, ja. Het duurt ook te lang. Maar ja. vooral die twee projecten, Bata'splein en Entree, die duren erg lang. Ja, die, die duurden heel lang. Watertor ja. heeft ook lang geduurd, maar uiteindelijk is dat nu vlot getrokken. Ja, ja. En dat van Strijder met die duinwachten, dat wordt ook gebouwd. Strijder verhuisd trouwens naar de locatie Nieuw-Noord. komen ja, ja, ook twintig, ja. twintig... Appartementen. Ja, in, de, in de middenhuur. Ja, volgens mij veel ouder op hebben ingeschreven. Ja. Dus op zich ontwikkelt zich die, gelukkig wel. En binnen ben, de die mogelijkheden ben. die wij hebben, want wij zijn helemaal Natura 2000 gebied, uh, uh, hebben wij natuurlijk niet zoveel nee, mogelijkheden. Begrijp ik. Begrijp ik. Nou, uh, Hartelijk bedankt Gert-Jan. Uh, ik wens u veel succes. Komende dinsdag. He. Dan ga je dat ja, doen dinsdag, met de uh, gemeenteraad. Ja.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 Ja, de, de, er was heel veel belangstelling. Oh, dus we zaten heel vol. Meen je dan, ja. wat, ja, ja, dat wel? Was... Ja. Wat is vol? Wat zijn dat er dan? Ongeveer? Uh, nou, we hadden nu 13 aanmeldingen. Oh, maar goed, ja, dus we willen echt één uh, op een begeleiding. Omdat er natuurlijk best wel wat bij komt kijken. Ja, uiteraard. Hey, met het materiaal waarmee je gooit. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, we hadden één op een begeleiding. Dus ja, vandaar dat je niet bijvoorbeeld 20 of 30 uh, kinderen kunt uitnodigen. Nee, dus uh, nou ja, we hadden... Het,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 Wat zei je nou net? Ja. Nee, ik wil even ja? teruggaan naar de NOC en de CF. Valt dat vissen onder? Dat is alleen zeevissen Het of sportvissen. is Sportvissen. Sportvissen, ja. ja, ja. Zee, zeevissen, zeg maar ook. Hè? Het is vissen. geen Olympische sport, toch? Het is geen Olympische sport, maar het valt wel onder NOC en NSF. Oké, wat leuk, ja. Daar komt ook geld voor beschikbaar dan, zeg maar. Daar is een budget, inderdaad, voor de jeugd beschikbaar. En dus, er is wat sponsoring ook. Er is een hele actieve sportvisserijbond die daarachter zit. En die ook onze dag ondersteunen. Dus dat is natuurlijk ook superleuk. Ja. En uh, nou nee, ja goed en, en als afsluiting van de dag wilden we dan uh, met een net uh, vis in zee om te kijken wat wat haal je eigenlijk ja, erboven, kanalen, ja. wat wat uh, botjes, uh, scharren. Ja. Dus gewoon eigenlijk met hun kijken in het net van wat, wat komt er boven water, ja, die, dus dat is natuurlijk ja. ook heel leerzaam. Wat, uh, wat Bram Molenaar uh, vaak doet hè, met, uh, met kinderen, die vinden Klok. het volgens mij geweldig ja. om te zien wat er allemaal uh, ja, <laughs> lezen die zijn. ja Nou ja, als je ook ziet dat wij aan het vissen zijn of van de wedstrijd is hoeveel mensen en hoeveel kinderen ook uh, aankomen lopen om te kijken wat ja, je boven haalt. Ja,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 Ja, ja, die beweegt zeg maar, op ja, een bepaalde ja, ja, manier. Ja, ja. Daar kun je eigenlijk aan zien dat er wat aan zit. Okay. Uh, je gooit uit en je haalt binnen 10 minuten haal je hem weer binnen. Ja. En zit er vis aan, dan ga je naar 8 minuten. Zit er weer vis aan, dan ga je naar 6 minuten en zo. Okay. En zit er niks aan, dan kun je hem ja. wat langer laten hangen. Maar dus elke 10 minuten moet je gewoon opnieuw uitwerpen met een nieuwe lijn daar aan. Oh, dat is dus gewoon nog moet ja, ja, ja, Ja, klopt. Okay. Ja, ja, ja. Hey, doe je zelf ook mee aan wedstrijden?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 Dus, uh, dus dat was... Ja, uh, hartstikke was leuk. Ja, ze ja. hadden gehoopt op eerste natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk zijn ze vierde geworden. Maar hoe, uh, hoe word zo... je nou bijvoorbeeld geselecteerd voor het Nederlands team? Is dat aan de hand van uh, de, de gevangen vis? Uh, ja, eigenlijk vanuit de Nederlands kampioenschappen. Ja.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 Ja. En uh, zit je in plekken, ja, wat ik zeg tussen 1 en 5 dan, uh, ja, dan maak je een goede kans om geselecteerd te ja, worden. Ja, maar is het niet een enorme uh, zeg maar, geluksfactor ook, wat je, wat je, vangt? Of heeft het te maken met het aas wat je eraan doet? Of?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 Uh, ja, zijn lange lijnen, korte lijnen. Je ja. kan alle kanten op. Ja, <laughs> en nee, dus dat begrijp ik. Veel... Ja, je kun... Maar je kunt het bijvoorbeeld niet doen als er uh, grote, uh, zware bronnen is bijvoorbeeld. Dan kan, dan kan het sowieso niet, denk ik. Hè? Of wel?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 tukum is ja, we hopen zeg maar uh, dat we het volgende week kunnen laten doorgaan. Want nu is dus het gewoon ja, morgen is gewoon zo'n harde wind. Ja. En, uh, en wind van zee, dus ja, weet je, dat kunnen we gewoon niet doen. De, de kinderen zijn vrij jong. Nee, ja. uh, dus dat is gewoon niet verstandig. Nee, maar we ook. kijken nu om het uh, om het volgende week uh, alsnog te doen. Ja. Uh, maar ja, wat, dat, we zijn weer afhankelijk, dat dan ja, weer wel. Het is helaas niet binnen mogelijk. Nee, ja. ja, dat is dus, lastig, uh, ja, lastig. Ja, dus maar, dat, is, maar, uh, dat uh, enige. Uh, kunnen mensen ook gaan kijken volgende week dan? Uh, hoe laat beginnen ja, Zeker. Ja, als het doorgaat, dan. Uh, Wij zetten het op de website, uh, zvzvist.nl. Ja. En. Uh, daar zetten we. Nu, ja, het programma staat daarop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 Nee, ja, prima. Nou, Ik vond het een heel leuk gesprek. Yvonne, hartelijk bedankt in ieder geval voor je tijd. Je en uh, Ik wens je nog een heel uh, goed weekend. Dank je. Ja, dank je okay, wel. Oké, goed zo. <laughs> Dag Yvonne, hoi hoi. Doeg. Dag. We gaan uh, bijna afsluiten, geloof ik. Jammer, want uh, ja, het is uh, iets voor twaalf of vijf voor twaalf. Uh, ik zou zeggen, kijk uit vanavond. Want uh, uh, het is uh, uh, Halloween.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 ja, we, we sluiten af met het nummer van Akte en de Munich. Die oh, Acta en de Munich, ja. Uh, volop op tour, hè, na zoveel jaar. Ja, dus Gisteren daar sluiten we even naar af. Gisteren met, uh, hebben ze opgetreden, geloof ik. Dus dat is uh, heel erg leuk. Uh, nou, goede muziek hadden we. En uh, iedereen tot volgende week dan. Bedankt. Ja. Dankjewel. Morgen wordt fantastisch. Morgen wordt en als het mag, ben ik erbij.